Krijg je van Flitsmeister. Zijn geen vertragingen gemeld, wel twee flitsers. En je op de A4 Leiden richting Amsterdam... ter hoogte van de Weteringenbrug bij 19,7. En op de A12 Maarn richting Ede... ter hoogte van Maarsbergen bij 81,1. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers. Music. Tom en Joe De man van Luistera-Lisanne heeft vorige week op de radio beloofd... een weekendje weg te regelen. Hmm. Of dat is gelukt hoor je zo...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 Dance up to the rising sun Run, run, run Yeah, one day will the sky might fall One Republic en Run op Q-Music. Zaterdagavond show met Tom en Joe. En wij staan klaar samen met alle hulptroepen. Als jij een probleem hebt, en dat, dat mag alles zijn... gedoe met je buren, jij en je partner komen niet uit het vakantieland... of je kan geen naam bedenken voor je nieuwe parkiet... nou, dan komen wij met alle hulptroepen in actie... om een oplossing te bedenken voor jouw probleem. En dan hoor ik je denken, ja, wie, wie zijn dan die hulptroepen? Nou, dat is een flinke club. Alle luisteraars van Q-Music, met z'n allen... komen we tot de allerbeste oplossing. Vorige week was daar bijvoorbeeld uh, luisteraar Lisanne. Ja, daar moeten we het nog over hebben. Het was toen Valentijnsdag, vorige week zaterdag. En Lisanne die had een probleem. Haar man Sven zou maanden geleden al een nachtje weg organiseren... Maar dat gebeurde maar niet. En de oplossing was toen... Sven even voor het blok zetten op de Nationale Radio... en een deadline stellen. We gaven hem de week, een week de tijd... Uh, ja, dan had hij eigenlijk de tijd om uh, iets te regelen. Een ja. weekendje weg. Grote vraag is natuurlijk, is dat gelukt? We hebben een berichtje van Lisanne. Het is nu precies een week later natuurlijk. Ja. Nog even luisteren. Hoi jongens. Nou, het is gelukt. Sven heeft een oppas geregeld... en een, een nachtje natuurlijk gepland. Dus nu wacht op de rest. Doei. Hey. Dit is goed. Dan zie je weer Tom en Joe's hulptroepen. Gewoon 100% garantie succes. Dit is fantastisch. Het <laughs> gaat wel zinnig, jongens. Wil jij nou ook dat we je problemen oplossen samen met Tom en Joe's hulptroepen? Stuur ze dan in de Q-Music app. En vandaag is daar luisteraar Mika. Goedenavond. Goedenavond. Mika, wat is je probleem? Nou, ja, ik ben bijna 25. Ik wil heel graag het huis. Maar ik weet gewoon niet hoe. Oh, je weet niet hoe. Ja, lastig. Wat, wat heb je al geprobeerd dan? Ja, van alles. Ik sta natuurlijk al heel lang ingeschreven vanaf mijn 18 Ik reageer vaak, je, je kijkt naar huis, maar het is ook gewoon, het is niet te betalen. Ja, lastig Nee, hoor. nee het is heel lastig. Uh, zoek je huur of koop? En of, uh, in welke regio? Het maakt me niet zo heel veel uit wat naar huur of koop is. En ik uh, Vooral uh, Noord-Holland, uh, Amsterdam, Purmerend, uh, ah. die richting op. Een moeilijke regio, maar dat moet toch haalbaar zijn? Ja. Heb je nou een goede oplossing voor Mika? Ja, uh, hij wil graag uit huis, weet niet hoe. Ja, laat het even achter in de Q-Music app. Ja, uh, Noord-Holland zegt hij dus, die ja. regio. Huurkoop, maakt er maar niet uit, hij wil gewoon uit huis. Ja, ja, ja. Uh, ja. Ja, als je nu zit te luisteren en je hebt tips... dan behoor je nu tot uh, Tom en Jo's hulptroepen. Misschien ben je wel makelaar. Misschien heb je zelf net een huurwoning gefinancierd. Dan heb je net die tip voor Mika. Of gaat er een huisgenoot bij je weg? Oh ja. Is er weer plek? Dat zou zo oplossen. Ja. Tenminste, Mika, huisgenoten, mag dat? Of? Nou, ik zoek wel samen met mijn vriendin. Oh, oké. Dus okay. het is wel, ja, dat wel is de in de weg samen gewoon. Je krijgt hier. de vriendinnen wel bij. We gaan op zoek. And my feet feel light as if Just so, so. No, no, no. Ik ben Gerrix en ik zo op Q. Je zingt uit je bek, op de kaf, op die top. Tom en Joe die lossen het op. Niets is te gek, geen probleem is te waar. Tom en Joe zijn altijd voor je klaar. Ja, zit midden in Tom en Joe's hulptroepen. Waar we de problemen van luisteraars oplossen... heb je zelf een probleem, mag je natuurlijk altijd bij ons melden... via de Q-Music-app en dan lossen we dat met elkaar op. We zitten midden in het probleem van Mika. Mika die is uh, bijna 25 en ja, die wil heel graag uit huis... want die woont nog thuis, die wil samen met zijn vriendin gaan wonen. Uh, maar ja, het lukt niet om iets te vinden in de regio Noord-Holland. Weet je het eigenlijk wel zeker, Mika? Want ik woon nu een tijdje op mezelf. Zo, zo, weet je wel, Bij je ouders wonen is ook makkelijk. Lekker prakje van je ouders iedere avond. Mika, er niet meer, jongens. Mika? Oh, hallo, hallo. Oh, hi. Hi. Ja, hallo. Hi, hi, hi. ja, Mika. Ik bedoel, ja, ja. Op jezelf, ja, je moet ook zelf wassen en zo. Ja, dat is zeker waar. En ik ben mijn ouders ook zeker niet zat, dus Ze zijn hartstikke lief. Want ja, je wilt toch ook wel gewoon je, je leven zelf verder. Dat ja. je niet elke, elke avond vraagt hoe laat kom je thuis. En dat soort dingen. Nee, dat ben je nee, dat wel, wel een beetje waar. bij. Nou, wacht maar tot ja. de eerste rekening van de rioolheffing binnenkomt. Dan ja. ja, wil je heel ja, ja. snel weer terug naar je ouders. Ja. dat is een ander verhaal. Hé, hey, er komen veel goede appjes binnen in de Q-Music app. Je, als, je, als je een berichtje hebt gestuurd, dan hoor je bij Tom en Jo's hulptroepen. En dan komen we tot een oplossing voor Mika. Rosie zegt, ja, wij hebben ons koophuis kunnen kopen door briefjes in de brievenbus te doen. Bij oude mensen oh ja. in mooie huizen. Mocht u ooit weggaan, wij zijn verliefd op uw huis, willen hier graag wonen. Ik heb dit ook wel eens gehoord, bij vrienden van mij. D dit schijnt wel te werken. Ja, ik heb het ook wel eens gehoord. Het klinkt als een sprookje, maar ja. Gerard zegt: je moet continu aan je hele netwerk laten weten dat je een huis zoekt. Er is altijd wel iemand in je netwerk die dan weer iemand kent, die een huis te huur heeft, of et cetera. Het blijven vertellen, blijven zenden. Zeker een goed idee. Jonathan die stuurt eigenlijk twee woorden: anti-kraak. En ja, dat is ook een idee. Ik heb dat zelf heel lang gedaan. Oh? Dat is heel goedkoop. Dat zijn soms ook hele leuke locaties waar je mag wonen. Het, ja, het, de andere kant van het plaatje is super onzeker. Want? Soms woon je er een paar maanden en dan krijg je te horen... ja, je moet eruit over oh. een week. Ja, dan moet je heel snel wat anders zoeken. Dat moet je fan van zijn. Ja, maar als je mazzel hebt... Ik heb, ik heb 2,5 jaar lang in een, in een gigantisch huis kunnen wonen... voor echt maar ja, een paar honderd euro per maand. Dat oh, was okay, helemaal man. fantastisch. Okay. Isa, goedenavond. Hi, goedenavond. Isa, jij hebt ook nog een goede tip. Ja. En dat is? Wij hebben onze huurwoning via een app Stekkies. Stekkies, dat okay. zegt maar helemaal niks. Ik zit, ik zit niet in de huurwoningen. Leg even <laughs> uit wat dat doet. Nou ja, je krijgt, uh, je krijgt een melding als er een huurwoning op komt te staan. Uh, dan kan je dus als eerste reageren. Het is dus wel een vrije sector, dus ook niet via een woningcorporatie of wachtlijst. En bij ons was het eigenlijk inderdaad, we reageerden gelijk. En we werden gelijk gebeld dat we uitgenodigd waren voor een bezichtiging. En binnen een week hadden we het dus... Zo. goed. Wat goed. Ja, maar dat is, oh, dit, is echt, dit, dit verhaal hoor je niet vaak, hoor. Dat, dat mensen nee. jarenlang ingeschreven zijn. en jarenlang moeten zoeken en wachten. Maar dit, ja. jij, jij hebt het gewoon in een, in een paar weken geregeld. Ja, nou ja wij zijn ook natuurlijk al heel lang ingeschreven. Wij willen ook heel graag samenwonen. Maar goed, ja, kopen niet te betalen. huur niet te betalen. Ja. Uh, mm. midden in de randstad. Waar ga je heen? Ja, heel goed. Dan is dit Tot de, de oplossing. Uh, ja, inderdaad uh, die app okay. ja. Ja, Echt goed. Echt. Stackies heet het dus. Oké, okay, Isa, dankjewel ja. voor je verhaal. Ja, geen probleem. Ja, Mika, um, heb je hier wat aan? Absoluut, ik ga gelijk die app downloaden. <laughs> ja, nou, nou, super. Laat even weten of het gelukt is. Dan komen wij bij de housewarming. Helemaal goed. Yo, dankjewel, Mika. Oké, hey, doei. Op Q. Ja, ik heb gewoon een hele pijnlijke duim. Komt van het scrollen. Online zie je de meest gekke dingen voorbij komen. Wij zijn even benieuwd. Wat zie jij allemaal voorbij komen op jouw For You page? Laat het achter in de Q Music App. Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. Douwe Bob en Mo, hoor je zo. Een bedrijfsidee had ik zo bedacht. Maar nu ik echt start, begint het avontuur pas. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het financieel? En hoe bepaal ik mijn uurtarief?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 Nu heeft Sam dijen om u tegen te zeggen. En een kast vol super skinny jeans. Yes, Sam. Ga voor Leg Day. Shop op amazon.nl. Q-Music. Tom en Joe. Adele rolling in the deep, hoor je zo. Nou, Bob en Mo. Q-Sounds better with you. En ik nog even blijven. Want ik voel dat ik je nodig heb. Weet niet precies waar het is misgegaan.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 Met je woorden Pop Q Music bij je zaterdagavondshow met Tom en Joe zo meteen uh, weer een nieuwe editie van het Swipe Journaal, waar we toch even de trends doornemen die nu viral gaan op de socials, en waar we ook benieuwd zijn wat jij vooral voorbij ziet komen op TikTok of Instagram of Snapchat, of waar je dan ook op zit. Uh, we zijn heel erg benieuwd naar de hoeken waar jij soms in terecht kan komen op het internet, waar je algoritme op aanslaat. Dus bijvoorbeeld nou, paardenhoeven die worden schoongemaakt of zo'n pers op luchtdruk die dan allemaal random objecten plat drukt. Oh ja. Klaas' flessen die van de trap worden gerold, streetfood in India, Model oh, zo... tips en tricks. Ja, veel je Oh, street food in India. Dat is echt, dat... Ik word altijd misselijk van als ik dat zie. Laat het weten in de Q-app. We zijn heel erg benieuwd. Waar zit jij in dan, Joe? Nou, ik zie nu één ding de hele tijd voorbij komen op mijn TikTok. En dat is een, een improvisatieklasje. Ergens uit een klein stadje, ergens in de VS. En die proberen dan een soort, ja, de lama's na te doen. Dus oh, ze ja. staan allemaal op een rij. En dan roept, ja, ik denk de regisseur iets van... De slechtste autobestuurder alle tijden. En dan gaan ze de beurt, doen ze een stap naar voren... en dan proberen ze er een grapje over te maken. Maar al die grappen zijn slecht. Het is mega cringe om naar te kijken. Je wordt er helemaal ongemakkelijk van. Maar deze video's hebben miljoenen views. Op een of andere manier slaat het totaal aan... omdat we met z'n allen een soort haat voelen... naar dit groepje mensen die heel grappig proberen te doen. Dat is toch een soort van succes uiteindelijk. Ja, succes, maar niet omdat ze zo goed zijn. Nou, Oké, okay, nou goed. We zijn ook benieuwd is dus wat jij voorbij ziet komen op de socials. Laat het weten in de Q-app. Dit is Offenbach miles away. And I know for us too En nou, Horan drive safe op Q. Tom en Joes, swipe journal. Het is de tijd voor Tom en Joes, swipe journal. Zometeen luisteraar Delano, die is helemaal, helemaal in de apen social media. Uh, maar eerst, ja, andere dingen die hard gaan op de socials. We zitten natuurlijk in het laatste weekend van de Olympische Spelen. En daar gaan ook veel dingen vaarwel. Zo ook een Amerikaanse fan. Die, uh, die, ja, die staat gewoon op de tribune feesten vieren in die schaatsbaan. Ziet daar wat uh, Nederlandse supporters. Onder andere een Nederlandse jongen. En ze denkt gezellig. We gaan even meezingen met Holland. Holland, weet je oh, wel? Ja, ja, helemaal leuk. En op een gegeven moment zegt zij leuk. Doe dan ook even mee met USA. USA. Nou, dan moet je net die Nederlanders hebben. Weet je wel. Een beetje bij de hand, een beetje ja. vitaal. Luister goed naar hoe dat dan gaat. Ja, die begint Canada te roepen. Het werd goed, niet hè? heel erg gewaardeerd. Ik hoop niet dat Trump dit ziet, want dan oh. komt het land niet meer in natuurlijk. <laughs> um, dan nog uh, iets anders. Ja, die documentaire van uh, Lil Kleine. Deel 2, die komt binnenkort uit. Oh, die eerste was al goed, hè. Ik kan ook al wat dingetjes van laten horen. Die eerste, er zaten al quotes in waarvan je dacht, het gebeurt hier allemaal. en ook wat anders aan. Misschien is dat wel leuk en duurder. Okay, zeg, papi gaat heel gevaarlijk de deur uit vandaag, hoor. Ga iemand vinden dan, die doet dat ik doe bij je. En ook nog eens, is wat hij is, dat kan niet zomaar. Nou, goed, nu komt ook deel 2 uit. Daarin schijnt Lil Kleiner dan weer te zeggen dat hij zijn zoontje uh, niet ziet... en dat uh, zijn zoontje Leo hem niet eens herkent. Zolang heeft hij hem niet gezien. Nou, daar heeft Jamie Vaas zijn ex weer op gereageerd. Van ja, je komt nooit langs. Zelfs voor zijn verjaardag uh, heb je geen contact opgenomen. Dus het ligt aan jou. Heel heftig allemaal. Maar ja, goed, die docu uh, deel 2, die komt uh, binnenkort kort uit. Oh, ik ben echt heel benieuwd. Ja, wat ik veel voorbij heb zien komen, en ik denk veel met mij, is uh, een filmpje van Langlevende Liefde. Daar uh, kwam een stel voorbij, Ilona en Sander, bijzonder stel, maar om één ding, en ja, dat had zoveel views, moest ik ook heel hard lachen, er ja, komt Sander net terug van de wc en Ilona is het helemaal niet eens met zijn poepgedrag. Gewoon een hele rol gebruiken om te schijten. Dat is niet goed, hè? Hoe dan? Ik doe dat samen met mijn kinderen vier dagen met één rol. Ik gebruik misschien drie, vier velletjes en dan ben ik klaar met mijn reet of Voor geef ik je een paar velletjes papier en dan moet je het mee doen. Is goed. En dan doe ik het maar met je vinger. Wat ja, <laughs> is dit voor gesprek? Het was zo'n raar gesprek. Die twee hingen toch een soort spanning de hele tijd. Ik weet niet zo goed waar ik naar gekeken heb bij deze aflevering van Langlevende Liefde. We zijn ook wel benieuwd wat, wat jij aan het kijken bent. Delano, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel velletjes gebruik jij? <laughs> ja, hoeveel velletjes gebruik ik? Niet zoveel hoor, niet een rolpakker. Heel goed. Hey, ik zei dit al even: jij bent helemaal into de apen. Vertel, wat is dat apenverhaal waar je zo hard op gaat? Ja, klopt. Er is een aapje genaamd Punch en die is zes maanden oud en die zit in een Japanse zoo. En die is een half jaar geleden afgestoten door haar moeder. Oh. En nu hebben ze haar een kleine apenknuffel gegeven waar zij haar troost vindt. En ik vind heel mijn TikTok staat ermee vol dat ze met die knuffelaap door de hele zoo heen sleurt en uiteindelijk met die aap knuffelt. Ach, ik, ik, ken dit. ik heb dit helemaal gemist, maar ik vind het ook een beetje zielig, dit verhaal. Ja, het was inderdaad heel zielig, maar nu uh, is het ergens ook wel heel mooi... dat ze dus een oplossing hebben gevonden om hem, die baby aan de knuffel te vinden... waar zij dus, haar uh, troost kan vinden Ach. en uh, de hele dag mee kan knuffelen. Ja, Delano, mijn TikTok stond er ook vol mee. Ik heb dit ook gezien. Het was echt... Ja, je hart breekt gewoon als je dit ziet. Maar het leuke is nu, wat ik, wat ik, het laatste nieuws wat ik net gevonden heb... Oh, het laatste nieuws? Breaking news over het aapje, ja. Het, ja. Gaat, het gaat goed met punch en de verzorgers zeggen... het is heel goed dat ze nu aan het knuffelen is met de knuffelaap. En ze vindt nu meer aansluiting met andere apen... doordat ze leert te knuffelen met het knuffelaapje. Dus Delano, oh, het God. komt gewoon helemaal goed. <laughs> oh, nou dat is hartstikke fijn. Ja, hè? Oh, wat ja, lekker. Het had ik het niet ja. willen missen. Het goede nieuws over, uh, over Punch, heet hij Ze. Ja, ze. Uh, Delano, ja. dankjewel. Yes, yeah, jullie, fijne avond. Hoi, hoi. Les, money, rain, no stress. This one is straight for the girl. Enrique Iglesias. Langzijden. Hens en de Time to follow me. Hoping that the night don't Rock stop. Out.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 Chef Special op Q. De zaterdagavond gaat heerlijk verder met de mannen van Chris Cross Amsterdam. Die staan alweer te popelen op de gang, Joe. Oh ja, ze zijn er klaar voor. Oh. Zometeen een uur lang in de mix. Chris Cross Amsterdam op Q Music. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?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 Het einde van de wereld gaat door met seizoen 2 van Fallout. Een wereldwijd fenomeen inbegrepen bij Prime.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 Nu ook suikervrij. Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Nu naar trekpleisten voor flink veel vaatwasvoordeel. Finish vaatwastabletten, Quantum en Ultimate voor maar 25,99 euro.